AMB-verkeersinformatie: er staan nog 40 kilometer file. De meeste files staan bij Amsterdam en Eindhoven. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat verknopend Watergraas meer een lange file van 10 kilometer. Dat komt door de drukte op de ring van Amsterdam. De A2 van Eindhoven naar Den Bos is dicht bij Best na een ongeluk. Het verkeer wordt daar via de af- en de oprit langsgeleid. richting Den Bos kan meter omrijden vanaf knopend Waterdorp via Tilburg over de A58 en de A65.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 Ontmoet onze beleggers en bezoek gratis Museum Boijmans van Beuningen. Schrijf u in via robeco.nl slash 60 minuten. Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Doorbreken is mooi, maar het heeft ook een nadeel... Het leven raast voort als een kano in een stroomversnelling... en je bent al blij als je niet overboord slaat... maar opeens glijden je over een meer van zilver onder een zon van goud. En is het tijd voor een nieuwe cd met bijzondere opnames... van de afgelopen 15 jaar. Uit het hart. Hier is het Celia Rombie. Uw presentator is Petra Possel. We maken maar meteen van Uit mijn hart. Want zo heet de cd van Edcilia. Romli, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dank u wel. Uh, dit is Kunststof van woensdag 14 december. Het Cultuur en Media programma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via het gastenboek van onze website radiokunstof.nl. Alles, maar dan ook alles wat u wilde vragen. Altijd al aan Edcilia Romli. Nu het dan nu? We ja. uh, gaan het allemaal afdoende behandelen. Uh. Ze kwam heigend binnen, maar ze heeft als een professionele zangeres... de ademhaling nu alweer helemaal ja, onder controle. dat moet. Dat moet ook als ik moet optreden, ja. dan moet ik gelijk aard zijn. Ja. En dat wil zeggen ademsteun, hè? Ja, van onder. Van onder, diep uit de buik nu. Uit de buik, ja. ja en je ja. merkt nu eigenlijk niks meer van die stress... die je tot nou, een minuut geleden eigenlijk nog... Ja. Heb je ervaren, toch? Ja, ja. Nou, voor de mensen die denken: welke stress, waar gaat het over? Ja, eens. Geen huilende baby thuis. Nee, dat niet. Ik zat in de file. Want ik was net in het Sofia-ziekenhuis in Rotterdam. En dat is heel uh, mooi. om Voor de kindertjes heb ik net gezongen en opgetreden. Wat heb je gezongen? Uh, ik heb een paar nieuwe nummers van mijn plaat. Ik heb een half uur uh, uh, staan zwingen met dansers en uh, uh, uh, uh, heel veel liedjes gezongen. Dat zijn ki zieke kinderen waarvoor Ja, zieke kinderen. En uh, ze zijn daar ook uh, voor een goed doel om uh, uh, zo'n MRI-scan uh, te, te kopen. Dus alle onderzoekers die daar in ieder geval mee bezig zijn... om, om meer te kunnen uitzoeken waarom iemand ziek wordt... of waarom, ja. uh, wat eraan gedaan kan worden. Ja. Daar heb je voor opgetreden. Ja, en ik zat gaat... in de file. Dus je voor... zat in de file. De gitarist zit ook in de file. Ja, ja die komt dus maar ook uit die kant. Oh, die, die kan ieder moment in, ja. ingevlogen worden, als het ware. En dan hopen we dat je nog live op gaat schreden. Ja, absoluut. Uh, we gaan eerst even naar nieuws. Uh, iets heel anders dus eigenlijk. We hebben namelijk aan de telefoon Sheng Schaie. Hij is slavist, die vorig jaar een internationale roem verwierf... met de biografie van de Russische impresario Diakeliyev-Kilev... en die ons nu ander nieuws uit Rusland gaat brengen. En dat heeft alles te maken met het Nederland-Ruslandjaar... dat in 2013 gehouden zal worden. Goedenavond, Sheng Schaie. Hallo, goedenavond. Uh, wij mogen jou feliciteren, want jij wordt artistiek leider van dat jaar. Wat houdt dat precies in? Ik zal um, ja, de, de programmering van dat jaar gaan, gaan maken. Uh, wel met nog andere mensen erbij, maar ik zal de leiding hebben. En dus met name inderdaad de, de Nederlandse programma's. Uh, dat gaat over Nederlandse theater, Nederlandse muziek. Uh, Nederlandse kunst die we gaan programmeren in Rusland. In de Russische musea, op Russische podia. Daarvoor ga ik uh, verantwoordelijk worden. Ja, En uh, ik heb begrepen dat het vrij prestigieus is... Uh, dat er koningen, keizers en admiralen bij betrokken zijn. Ja, dat er uitwisselingen op... zijn over en weer. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is inderdaad zo. Ik bedoel, het is uh, ooit door uh, president Medvedev en toen uh, minister-president Balken... en de afgesproken dat er zo'n jaar zou komen. Mm -hmm. uh, dus een jaar waarin de, de, de twee uh, staten, de Russische staat en de Nederlandse staat... bij elkaar zouden komen om voor allerlei soorten uitwisseling uh, te zorgen. Niet alleen economische uitwisseling, maar met name ook culturele uitwisseling. Hmm. En uh, ja, dus dat is op hoog niveau besloten. En als het inderdaad allemaal gaat lukken, dan zal ook straks de koningin naar Rusland gaan en de nieuwe Russische president naar Nederland komen. Is Poetin in Nederland, Beatrix, naar, naar Rusland? Precies, ja. ja, ja. En, maar uh, er is ook heel veel aan de hand in Rusland, dus dat, dat staat natuurlijk misschien wel onder druk. Of, of is dat denkbeeldig wat ik nu zeg? Nou, ik, ik denk niet dat het onder druk staat... omdat het al lang geleden is afgesproken. Ja, behalve natuurlijk als er echt hele radicale dingen in Rusland gebeuren. Dan weet je natuurlijk nooit uh, wat er gebeurt. Maar dat verwacht ik toch eerlijk gezegd niet. Uh, en weinig mensen die dat voorlopig erg verwachten. Maar het is wel een spannende tijd. En uh, ja, misschien dat dat toch ook op de kunst enige reflectie heeft. En dat zou ik natuurlijk wel heel spannend vinden. Ja. Wat zijn de hoogtepunten die je nu al bekend kan maken... Uh, daar is nog niet heel veel, uh, helemaal zeker. Maar in ieder geval zal in de Hermitage Amsterdam een grote Peter de Grote-manifestatie worden gehouden. Dus gewijd aan de, de, de, de Russische tsaar, die ook in Nederland heeft gewerkt. en die de banden met Nederland echt voor het eerst groot heeft aangehaald. Um, een, tentoonstelling met fabergé eieren in het Groningen Museum. Ja. Dat zal natuurlijk ook een, een groot evenement worden. En een tentoonstelling met uh, kunst van Kandinsky en Malevich... ook een zeer prestigieuze, prachtige tentoonstelling... in het Bonnefant Museum in Maastricht. En dat is dan nog alleen maar wat er in Nederland gaat plaatsen. Ja, want, want wie worden er dan afgevaardigd naar, uh, naar Rusland? Ik, hier naast mij zit Edcilia Rombli, de zangeres. Is dat, is dat te bedenken dat hij naar Rusland gaat? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja. Nou, dat, dat lijkt me uh, fantastisch. Um, Haar manager uh, is hier ook in de buurt, dus we kunnen het ja, eigenlijk dan, praktisch gewoon helemaal rondbreien, je, hoor. Nou, dat lijkt me uitstekend. <laughs> Meestal is het zo, ik, met dit soort dingen, omdat het natuurlijk toch weer uh, te weinig geld eigenlijk is, uh -huh. dat uh, we heel erg afhankelijk zijn van initiatieven die andere mensen nemen. En daar willen wij dan ook nog wel een rol in spelen. Dus het is wel altijd zo dat we het nooit alleen uh, kunnen betalen, maar... Um, ja, een goed initiatief. Dat zijn, is natuurlijk altijd zeer welkom. Op dit moment uh, hebben we nog alleen uh, het Koninklijk Concertgebouw Orkest geregeld om naar Moskou te gaan. Maar dat is wel en bijzonder, ik, toch? Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ze zijn al 25 jaar niet in Rusland geweest. En ze uh, hebben een in Rusland opgeleide dirigent, en Maris is de chef-dirigent, ja. Dat die, die is altijd in een Peetsburg gewoond, woont hij trouwens nog steeds. Zijn moeder woont daar, dus het is ja, natuurlijk wel heel bijzonder dat dat orkest uh, zich weer een keer in Rusland laat horen. Uh, want normaal is dat je hoort heel veel Russische muziek in Nederland, maar eigenlijk Nederlandse orkesten van dat niveau die naar Rusland gaan, dat is eigenlijk een zeldzaamheid. Ja, nou, uh, wij verheugen ons er allemaal uh, op. Op 4 januari, in uitzending van 4 januari, woensdag 4 januari in Kunststof... gaan we uitgebreid spreken over, uh, over dat hele programma... over dat Nederland-Ruslandjaar 2013. En dan gaan we het fantastische uh, Diaghilev-succes van je ook nog even doornemen. Schenk, leuk dat je aan de telefoon wilde komen. Dank je wel. Oké. Okay. Dag. Dag. Uh, luisteraars thuis, u kunt reageren op deze uitzending. Ik zei het al via het gastenboek van onze site, radiokunststof.nl. Uh, ik praat vandaag in Kunststof met Edcilia Romli, zangeres. Al meer dan 15 jaar in het vak. Heeft een prachtige jubileum-cd gemaakt. Uit mijn hart heet dat. En een van die nummers laten we nu horen. Laten we nu horen. Ja. Never knows the time En dat je dat applaus hoort, dat komt omdat het live was gezongen met het Metropool Orkest. Ja. Het was een prachtige uitzending toen ook. Don't Cry For Me. Dit nummer, deze ballad van Edcilia Romley, die uh, staat op de cd Uit Mijn Hart. En werd destijds, ja, dat heb je gewoon live op de plaat gezet omdat je het zo mooi vindt. Ja. Iets anders kan ik niet verzinnen. Nee, Het was, nou ja, het was ook omdat het programma de AVO uh, ontmoet, of zo heette het. En toen uh, stelde ze de vraag, wat voor nummer zou je nog echt altijd willen zingen? En dit is een nummer van Cici Winans, Het is eigenlijk een gospelzanger. Is. en ik zei ja ik heb vroeger altijd gezegd dit wil ik wel op mijn begrafenis uh He, als het ooit mijn zingen. tijd is dat iemand anders het voor mijn zus vooral eigenlijk zou uh, zingen, en toen dacht ik, ja, maar dat vind ik zo mooi liedje. Ik wil het zelf ook een keer zingen. Ja, waarom zou 85 jaar uit? Ja, ja, ja. <laughs> dus ik dacht, nou ja, dit is mijn moment. En met zo'n orkest, het is geweldig. Het is echt een, een bedje waar je in valt. En, en natuurlijk als ik het nu terughoor, dan heb ik altijd wel weer van, oh, oh opmerkingen van dit gaat beter gekund. Maar, maar als men we het ook ziet, dit, ja. dit is toch gewoon. Uh, dit is nou een repertoire waarvan ik denk dat dat gewoon op jouw lijf bijna geschreven is. Dat is misschien niet zo, maar ja. het past zo bij je. Ja, ik, ik, ja, ik heb ook altijd nog gewenst om dit soort muziek... alleen een cd vol met... met en mooie met zo'n orkest en, en, en zo. Oh, en zo'n is... trap waar je ja, komt. Ja hoor, oh, het allemaal erop en eraan. Ja. Wat, wat, wat is er voor nodig om dit voor elkaar te brengen? Nou ja, in ieder geval uh, zorgen dat het metropoolorkest blijft. Dat is uh, sowieso, stel dat het metropool het wordt. Oké, okay, maar daar hebben we goed nieuws over gehoord gisteren. Ja? Want daar gaat het al iets minder beroerd mee... Okay. Dan, dan, dan men dacht. Die okay. bezuinigingen zijn, uh, niet, die worden niet zo fors als, als uh, aangekondigd. Okay, nou, fantastisch. Dus het is nog niet te zielig. Nou, nou, en als het uh, een ander keer is, wordt ook prima. Maar moet je het wel binnen drie jaar doen? Want ze krijgen binnen drie... nog drie jaar ja, de tijd ja, ja, om zich okay. te uh, ik, uh, en, uh, ja, Het gaat zeker, het zit op mijn verlangslijstje. Uh, zoals andere projecten, want ik heb zoveel ideeën wat ik nog wil doen. Maar uh, ja. uh, dit is er één van. Komen we vast over te spreken. We, uh, je bent hier omdat we terug gaan blikken op 15 jaar carrière. 15 jaar showbus, 15 jaar professioneel. Zingen. Uh, vandaar die jubileum-CD. En daar horen ook 15 jaar media-optredens uh, bij. Uh, is, hoe leuk is dat eigenlijk nou nog om, om geïnterviewd te worden? Nou, ik ben er echt... één goed antwoord voor. Hè, ja, ik, <laughs> <laughs> nou, het is, uh, ik heb het voordeel dat ik van praten haal. Het zegt mijn familie eigenlijk ook altijd, oh dan gaat die radio weer, ikzelf dus. Maar ah. ik hou ontzettend van praten, dus het is voor mij niet echt moeilijk om, om met iemand een, uh, een gesprek aan te gaan. Dus als ik geïnterviewd word, vind ik dat eigenlijk alleen maar leuk, want ik kan men vertellen over mij en over mijn muziek en over wat ik doe. En dat is alleen maar eigenlijk leuk, toch? Dus ik, hoe, hoe vervelend kan dat zijn? Ben je nog net zo onbevangen daarin als je pakweg 15 jaar geleden was, denk je? Uh, nou, als ik één op één zit, zeg maar uh, zeker. Want uh, ik denk ook dat als... Uh, uh, ja, het is elke keer een andere persoon. Dus, maar telefonisch kan het soms, omdat als ik dezelfde vragen... Uh Krijgt, dan heb je wel al een beetje een standaard zinnetje, wat je misschien automatisch uit je kast haalt ja. hè, als je een bepaald interview doet. Ja. Maar als ik één op één met iemand zit, dan vind ik het altijd, ben ik altijd nog wel een soort van. Nou, Zullen we afspreken yeah, dat we die standaard zinnen gewoon vandaag niet doen? Nee, dan niet zal ik ook meer standaard Nee, ik doe niet de standaard vraag, dan dat doe jij de niet print. de standaard antwoorden. Ja. ja, maar dan heb ik nu wel iets uit de oude doos. Meteen oh, je, wat ook meteen aangeeft hoe jij als een soort wilde spring in het veld, <laughs> die showbiz, binnenkwam uh, denderen. Uh. En toen ging je zo met de om. We gaan naar 1998. Je kwam net aan in Birmingham. Mm -hmm. Waar je meedeed aan het uh, Eurofische ja. Songfestival. En je zag eigenlijk voor het eerst in je leven een luxe hotelkamer. Ja. Ja, dit is van je hotelkamer. Ja. Gewoon geweldig. Je kan gewoon vliegen. Kijk maar. In de kamer. Kijk dan. wauw zie, wauw zie, wauw zie, wauw -sie. Ik heb nog nooit... In zo'n grote badkamer gezeten. Echt waar, dit is gewoon, ik heb dit nog nooit gehad. En daar kick je wel op, hè? Ja, een hele week. Gaaf, hè? Maar in ieder geval, ik. Wauw, kijk die kranen. Stom, fantastisch. Okay, nou helemaal, ik wil bed, King size. even Probeer maar. Echt hartstikke gaaf. Helemaal badjassen. Nou, dit heb ik ook nog nooit meegemaakt. Kingsize, oh, King's House, King's House. Mam, je mist. Als je niet komt, <laughs> heb je dit niet gehad. Jezus. En kijk eens, ze hebben mij gewoon welkom, dear Celia Romney. It's a pleasure to welcome you to the Burlington Hotel Birmingham. Hey, Molen, Zo kwam Cecilia Romley in het begin van haar bizarre. jaren erachter... dat er tussen hemel en aarde een bed bestond, een Goh, alles wat heel normaal is in een hotelkamer. Zo zie je dus dat ik dus nooit in een hotel was geweest. Jeetje, normaal is in een badjas en een welkomstverhaal. Cecilia, ja, te je, je, je was toen ingevlogen vanuit Lelystad. Oh, wat erg. Je officiële woon, woonplaats van dat moment, toen, neem ik ja. aan. Uh, je, je sprong daar uh, wat rond. Uh, en, en je zei eigenlijk ook wel alles wat, wat je voor de mond kwam. Ja. Heb jij daar nou, in de loop der jaren, ben je daar nou op gemanaged? Of heb je, heb je het eigenlijk altijd wel zo kunnen nee, doen als je ik, wilde? Ja, ik ben, ik, heb, nee, ik ben daar zeker niet op gemanaged. En, uh, en dat en, wil je ook niet? Nee, zo want ik ben een gevoelsmens. En uh, uh, uh, ja, als ik bepaalde dingen meemaak of zie... dan wil ik dat het, wat eruit komt, dat het gewoon, of dat wat ik voel, dat het er gewoon uitkomt. En, en ik heb wel één keer geprobeerd een mediatraining te krijgen omdat ik toen zoveel tv-dingetjes kreeg dat ze me eventjes een soort cursus gingen En dan, ja, dan werd ik geïnterviewd door die mannen. Dan ging je op je houding letten, op je antwoorden letten, op je ademhaling letten. Uh, als je heel hoog praat, of weet je wel, dat je niet ingekakt zit. En mm. dat je niet mm. uh, vanuit de borst klank heel erg veel praat. Maar gewoon rustig, op je rustige, normale toon. En, en, en vooral zeggen dat je voor goud gaat. Nou, dan dacht ik, nou, dat zijn geen woorden die ik zou zeggen. Ik zou zeggen, nou, we gaan proberen ons best te doen. Nou, dat moest dan niet zo gezegd worden. Te bescheiden. Te bescheiden je moet meer uh, verzekerd Zijn nou dat soort punten gewoon en dat ja ik begrijp ik, dat ik heb je er daar geen bal van aangetrokken hebt nee want ik zit nu zo onderuit gezakt dat wil ja. maar niet weten ja, en die stem die zakt ook weg maar dat is meteen wat ik ja. dacht toen, toen ik las uh, hè, want je hebt een cd gemaakt met onder andere het nummer uh, ik laat je niet alleen en dat ja. heeft je man hier het oosterhuis geschreven dat is naar aanleiding van het moederschap onder ja. andere en voor hem het vaderschap ja, ja. van jullie uh, gezamenlijke dochtertje Imani en eh um, uh, toen dacht ik meteen van, als je moeder wordt... dan gebeurt er heel vaak ook iets met je stem. Tenminste, in mijn beleving is mijn stem toen een octaafje gezakt. Ja, nou, niet voor mij. Kan ook was zijn, zijn dat ik altijd vermoeid was. Maar ik dat denk dat dat het is. Heb jij iets, ja. überhaupt iets gemerkt aan ja. verandering als zangeres... doordat je moeder bent? Nou, geworden? toen ik zwanger was, toen... Uh had ik heel veel moeite met zingen. Mijn stem was zo... Uh, ik ben er sowieso heel gevoelig voor als ik uh, weinig slaap heb gehad... En, of in een rokenruimte heb gestaan. Heesheid heb gelijk Want ik heb al een heesige sound van mezelf. En dan wordt het nog erger. En ik heb vroeger veel als van oedeem gehad. dus uh, Slijm dat? op je stembanden, mm. de, waardoor ze niet goed sluiten. Want als je praat, sluiten je stembanden de hele tijd tegen elkaar aan. En uh, gaan dan open en dicht, open en dicht. En dat door slijm dan kan het heel moeilijk open en dicht gaan, mm -hmm. waardoor je dus ruisiger geluid hoort. En um, uh, ja, een zwelling, weet je wel. Dus ik, ik ben sowieso heel gevoelig daardoor. En toen ik zwanger was, ja, mijn lijf maakte natuurlijk overuren, omdat er iets geproduceerd werd daarbinnen. Dus ik was continu dat ik dacht van, oh, ik ja, sommige zingen misschien beter dan ever, maar ik had er echt heel veel last van. En nu, na de zwangerschap, heeft mijn schoonzus me ooit gezegd, schat, je zal nu voor altijd moe zijn. Moe, moe en moe, want dat Hoort er gewoon bij. En, uh, en ik merk ook ja, want ik heb natuurlijk nu minder uren. Ik word heel vroeg wakker, maar ik ga door het optreden gewoon heel laat naar bed. Want ik kan zo'n optreden hebben en één uur thuis komen, één uur s'nachts. Dus automatisch is je stem dan al eigenlijk een beetje gezakt. Want dan wordt nou, je stem toch meestal lager? Ja, ik merk wel als ik misschien, uh, stel dat ik twee weken vakantie zou hebben zonder kind. Waardoor ik niet vroeg op of zo. En uitgerust zou ik wel ietsjes hoger klinken, denk ik, ja. in de toon. Maar. Heb je wel eens overwogen om een polyp te nemen? Heel veel artiesten <lacht> hebben tegenwoordig een polyp. Ja, die kan gewoon een soort huisdier. Erg hè? Nee, ik, gelukkig niet. Ik, ik wenste wel dat ik een kastje had dat als deze op is dat ik dan een ander kastje erin kan zetten en dat het weer doorgaat. Maar, Want het is ook van one, one ja. of your unique selling points. Hè? Die ja, wijsheid dus, nou, die, die op jouw stem oh, dat ligt. Uh, dat donkere, hè, dat, ja. dat fluwele donkere... dat maakt ook gewoon dat jij een heel mooi uh, ja, eigenzinnig... Nou ja, of het mooi is, is soms de vraag... maar het is wel zo dat ik daardoor wel een karakter... Uh, stieke stem heb. Men, uh, maar vind je het zelf niet mooi dan? Of, of? Jawel, maar dat, soms vind ik het vervelend. Want je wilt bepaalde noten halen. En dan moet ik zo hard voor vechten. En, uh, om bepaalde noten ja? te, te ja. halen. En dat is dan, als je hees bent, heftiger... dan als je gewoon lekker goede, uitgeruste stem hebt. Dus dat is soms lastig. Dus daarom zeg ik dan van... ja, uh, het is hoe je het bekijkt. Maar, uh, hoe ziet de fitness voor de stem eruit? Nou, eigenlijk die oefeningen, zangoefeningen. Vooral die trappetjes, hoog en laag. En uh, warm worden eigenlijk. Want ja, dat ene... Die stemband, dat is, dat, is, dat is ons instrument. Als ik dan praat over ons, alle zangers. Dat is de, ja, en dat is heel kwetsbaar. Daar moet je eigenlijk heel zuinig op zijn. Net zoals dat een atleet, voordat hij gaat uh, rennen, moet hij ook even stretchen. Uh -huh. En dan moet hij ook die stretch oefeningen doen. Uh -huh. En dat doe je dus door zangoefeningen. En, uh, ja, en, en, en ik ben uh, zoiets van, ja, ik rook niet. Dus, uh, dat, ja, maar dat is sowieso slecht voor van alles. Maar ook voor je stem. En, uh, ja, het is gewoon uh, goed, uh, goed je rust pakken. Ja, en dat probeer je zo goed en zo kwaad als dat gaat. Ja. In dit nieuw verworven uh, moederschap probeer je ja. dat te doen. Ja. Uh, in die song die je straks uh, live gaat zingen... want ja. je gitarist is inmiddels ook aangekomen... uit die, uh, die, die hel en verdoemenis die File heet. <lacht> en die komt er zo aan, die moet eventjes zijn vingers uh, warm maken... Ja, ja, ja, ja. terwijl jij een kopje thee uh, drinkt. Ja. Uh, in, in die song die jullie straks laten horen, Ik Laat Je Niet Alleen... Zing jij over dat moederschap? Dat is een, hè, zoals ik al zei, dat is uh, voor, je, voor je dochtertje geschreven. Eerder in je carrière zong je het nummer... Waar was je over? De afwezige vader. Ja. De man die er niet was op de cruciale momenten in jouw leven. Omdat hij gescheiden was van je moeder. En je moeder daar in principe alleen voor stond. Mm. En de kinderen alleen deed. Heeft, heeft jouw moederschap eigenlijk jouw hele kijk op het vaderschap veranderd? Bijvoorbeeld op je eigen vader? Um... Ja, ik vind het uh, moeilijk, want ehm.. Uh, uh Soms ben je... Ik ben eerder een praktijkmens. Ik probeer soms niet te diep en te veel over dingen na te denken. Maar gewoon doen. Hè. Ik ben, oh. de, de, en, um, en wat ik wel merk. Als ik ook naar anderen. Vooral vaak als ik naar andere uh, gezinnen of mensen kijk. Dat ik denk als je dan zo'n hummeltje hebt. Dan wil je daar alles voor doen. Dat gevoel heb ik dan. En ik zie het ook bij mijn man. Dat hij echt het gevoel heeft van dit is me alles. En, uh, en, en dan kan ik me soms niet voorstellen. Als er vaders zijn die echt uit het leven is van hun kinderen dat, dat ik dan denk dat hoe dan? Want dat gevoel wat je mm -hmm. hebt voor je kind, dat kan niet dieper gaan dan die liefde die je. Dus dat snap ik dan eigenlijk niet. Maar ik, ik, ja, mijn vader is wel in ons leven geweest, alleen op een andere manier. Uh, door wel langs te komen en af en toe op verjaardagen of op feestjes aanwezig te zijn. Maar ik heb vooral het liedje ook geschreven voor mensen die. Totaal geen contact hebben met hun vader of moeder. En dat juist de momenten wanneer je uh, iets, stel je diploma haalt. Of, of Je wilt altijd dat je ouders trots op je mm. zijn. En dat, en dat je vader of moeder uh, zegt: uh, weet je, en dat zeggen ze misschien wel bij anderen. Maar jij wilt zelf dat ook zien en meemaken. Of als je ziek bent. Dat je, en, el, en elk kind wil beide ouders samen zien. Of hun vader en moeder bij elkaar zien. En dat maar is soms kreeg, helaas niet mogelijk. Ik, ik kreeg ook de indruk dat het voor jou wel degelijk uh, ja, van, van richtinggevend belang is geweest, omdat je eigenlijk altijd zei van ja, als al die mensen uh, op school zaten te klagen over, uh, over uh, de, ja. vo de voetbalwedstrijd op uh, zaterdag, bij mij stond er niemand langs de lijn. Ja. Ja, ik stond, ja. ik was altijd alleen. Ja, maar dat is natuurlijk ook, nou, altijd alleen niet, maar het was ook dat mijn moeder was er bijvoorbeeld dan ook niet langs, want die vond het weer te koud. Ja, dat krijg je als je ouders hebt. Die, uh, die hadden die, anders gewoon ook nou, niet de lijn staan. Dus. Die, uh, die kijken dan of het weer even lekker is of niet, en dan komen of niet. Dus ja, met dat soort dingen. Ik was sowieso heel zelfstandig. En omdat je moeder een alleenstaande vrouw is en werkt en soms moet, moet je ook overwerken, zijn. moet je dat ook zijn. En mijn zus heeft heel veel ook het overgenomen thuis. Door te koken op tijd als mijn moeder er nog niet was. En uh, ja en mijn broer, die, die, die, we schelen allemaal. Ik vijf jaar met mijn zus en mijn zus weer vijf jaar met mijn broer. Dus uh, we hadden elkaar eigenlijk altijd. En, en, en je, ja, iedereen had zijn taak in huis. Altijd uh, klusjes om schoon te maken. En heeft dat je goed gedaan ja, in je carrière, die zelfstandigheid? Nou ja, sowieso. Ik, ik, heb ook ik, ik, ik denk dat het me heel veel geholpen heeft in alles wat ik doe. En, ook, ja. en daarom vind ik het ook niet erg. Dat ik, hè? Want ik heb niet echt het gevoel dat ik een vader heb gemist op, zo, op een bepaalde manier. Want ik, ik had het gevoel ook dat ik gewoon... Ja, ik weet niet. Het, het is heel raar om het om misschien voor een buitenstaander te begrijpen. Maar uh, het was zoals het was. En, en, en je moeder was er misschien niet zo vaak. Of en ja, en wij mochten zelf onze raad. huiswerken indelen. Wat, ja. Want het wat ging nou eenmaal zo. En, en, uh, en ja... Uh, ja, ik, ik vind het allemaal prima. En nu alleen zou ik zou het anders doen. Als ik, hè, zoals ik wil graag getrouwd zijn. En kinderen allemaal het huisje, boompje, beestje. Het traditionele. Dit is jouw ideaal, is mijn ideaal. Ja, precies. Dus ik zou... Hè, ik bedoel, je kijkt om je heen en kijkt wat je wel en niet wil daarvan. En, en dit is wat jij wil. Ja, ja, en dat is uh, eigenlijk wat ik ervan mee heb genomen. Van ja. mijn opvoeding. Van, uh, er ja. is, uh, ik denk dat er files zijn. Dat kan bijna niet anders. Want daar heeft iedereen hier vandaag in de stuur ongeveer ingegaan. Ja. Uh, er is verkeersinformatie. Het zijn er nog maar een paar. Die staan bij Amsterdam op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam voor het knooppunt Watergasmeer Meer 4 kilometer. Dus de nasleep van een ongeluk op de Ring Zuid. En op de A10 richting Koenplein vanaf knooppunt Nieuwe Meer voor de Koenten nog 2 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. Celia Romley is uh, mijn gastzangeres, al meer dan 15 jaar in het vak ooit ontdekt in de Soundmix Show. Doorgebroken naar het Eurovisie Songfestival en nu volwassen, getrouwd, mm -hmm. moeder van een dochter. terugblikkend met een verzameljubileumsidee jubileumsidee met dierbare songs. Haar gitarist heeft, net als zijzelf, langdurig in de file gestaan. <tiedacht> maar ik kan elk moment nu binnenkomen met, met warm gedraaide <tiedacht> vingers om eindelijk live te gaan spelen. Ja. Uh, we zaten, ik zat even te peuren in, in, in, ja. in, in, in je achtergrond, in daar waar je vandaan komt. En jij zei net al, mijn moeder die ging in ieder geval niet langs de lijn staan. Antilliaans, uh, die vond het een beetje te koud. Hoe bepalend is dat eigenlijk geweest voor jou? Uh... Nou ja, af en toe was het wel jammer. Ik bedoel, als ik al mijn uh, vriendinnetjes of uh, hun ouders zag staan... dan... dan had ik ook wel eens van, ja, het zou leuk zijn als mijn familie er ook stond. Maar die staan er weer op hele andere uh, uh, momenten, weer heel dicht. Want wij zijn ook een hele hechte familie. In die zin van, als er iets is, zijn we er ook echt met z'n allen, gaan we ervoor. En ook vooral met de gezelligheid, met feestjes. En, en, en ook de, de, altijd voor elkaar zorgen in die zin van, hè, je bent altijd welkom eten. En, en uh, als er wat is, dan, dan is het op die manier En lijken dat wel. op Antilliaanse feesten? Of ben je daar inmiddels heel ver van afgedreven van die Antilliaanse roots van je? Nee, ik heb zeker wel wat mee. Uh, nou, wat is dat dan? Uh, nou ja, ik, ik, Bonen? rijst en bonen, of, uh, Nou ja, in die zin van, ik, ik, er zijn altijd. Brood, bijvoorbeeld als wij, als we vergeten was brood te kopen, dan maakte mijn moeder antilliaanse broodjes. Nou, dat doe ik ook heel graag. Ik maak die dingen. Johnny cakes heet ze. Dan maak ik die broodjes en uh, je hebt bijvoorbeeld funchi. Dat is uh, maismeel. Nou, dat, dat kan ik ook maken. Dan wordt uh, ja, dan wordt het wordt een soort bakken leggen. Substantie gemaakt. Het wordt stevig, lijkt een soort adelpupuree wat zeg maar een dag later is. Sterker nog, de meeste Hollanders. Dus hou er helemaal nee, niet van, nee, maar behalve het is, uh, bij de wel. Het is heel lekker. En uh, ja, soep Antilliaan, soep waar echt heerlijke kippenpoten en bunden aan. En weet ik wat allemaal, aardig, in ieder geval op zijn Antilliaanen. Dus ik, ik heb wel dingen meegenomen van mijn roots en ook mijn mentaliteit, denk ik. Ik heb het gevoel dat ik bijvoorbeeld, dat heeft mijn moeder ook, we hebben... Je kan het zelf allemaal aan. Ik heb geen man nodig om een uh, om, um, bewijze van hè, het leven door te kunnen gaan. Ik heb het gevoel van, ik, ik moet dat zelf ook Je kunnen doen. Je kan het kunnen. op eigen motor. Ja, ik, ik wil heel zelfstandig zijn. En uh, ik vind het fijn dat ik natuurlijk een wederhelft heb... die mij heel erg steunt en helpt. En als ik er niet uitkom, naartoe kan gaan. Maar ik, vind, ik, ik voel heel erg van... Uh, aan mijn woman of my own. Ja, can, ja. Uh, ja, en als iets niet werkt, dan ga ik dat zelf oplossen. Heb jij ook die kans uh, die je bij Antillianen ook wel eens aantreft... namelijk dat ze iets uh, minder direct zijn, iets meer om de... Hete brei heen nou, zeilen. Dat heb ik dus helemaal niet. Dat Voorkomend, vriendelijk, nee, dat, ja, vermijdend ik, ook. Nee, ik heb, dat, dat is dus ook iets wat... Uh, uh, want ik had vroeger veel Nederlandse vriendinnetjes. En ik merkte dat toen ik bij hun altijd uh, kwam... Uh, of, ziet, uh, of vanaf jongs af aan al heel erg daar ging spelen... zag ik ook hoe dat ging, hoe open werd gesproken aan tafel... tijdens het eten bijvoorbeeld, uh, over gevoelens... over wat je mee hebt gemaakt op school... En dat heb ik heel erg uh, ook weer overgenomen. Ik ben heel erg open, heel direct. Ik ben, als iets niet lekker zit, dan wil ik het gelijk met je erover hebben... zodat het klaar is. Dat is heel uh, Hollands, inderdaad. Ja, en dat is niet uh, typisch Antilliaans. Die hebben zoiets van, pff, dat uh, laten we er niet over hebben. En, uh, en, uh, en dan op een ander moment dan uh, barst de bom. En dan snap je eigenlijk niet waarom. Nou, ik, ik ben daar niet van. Ik heb zoiets van gelijk erover hebben, want het zit me dwars. En erover praten. Ja, en je bent ook wel een vrij stevige carrière-dame. Ik bedoel, je bent niet iemand die alles voor uitschuift en zegt... Uh, nee, ik wil ook de Mariana. touwtjes in eigen handen hebben. Maar het is ook misschien een karaktereigenschap die op een gegeven moment is ontwikkeld. Dat je gewoon. Uh, ja, ik, wil het, ik, ik vind het heel moeilijk om het allemaal uit handen te geven. Ik wil het allemaal zelf in control hebben. En uh, ik ben een beetje een control freak. Denk en dat ik. is altijd eigenlijk al zo geweest in die, in die carrière van uh, 15 jaar. Ja, maar ik heb vooral in het begin ook wel heel veel mensen. Uh, want ik dacht, ja, dat, ik weet het niet. Dit is net een soort van dorps, dorpsmeisje die in een stad kwam. Want ik, ik trad natuurlijk niet. Ik trad op, op zo in zo'n tv-show. En daarvoor zat ik niet met een beentje in een café. Of nee. dit. dus het, Voor mij was het helemaal nieuw. Dus ik had zoiets van, al die mensen om mij heen... die weten het vast beter. En, dus ik liet mij een beetje... Gaan en meegaan met de flow en wat ik moest doen, dat deed ik maar. Want het dat wel, was dat uh, de jonge ja. mensen bij de Voice of bijvoorbeeld niet ook gebeurt. Ja, maar op een gegeven moment merkte ik wel van ik moet wel leren van de situaties. Dus als ik, uh, he, ik moet wel van wat ik meemaak, moet ik het meenemen. Je moet het niet zomaar ervaren en er ja, een beetje losjes mee omgaan. En wat is je belangrijkste leermoment? Wat is het, wat, waar heb je het aan eigenlijk? Nou ja, door echt jezelf te zijn en niet niet uh, je anders voordoen dan dat je bent. En ook, uh, uh, uh, ik hou ervan om te entertainen. Dus ik hou ervan om op het podium te staan... om mensen gelukkig te maken. En, en wat je echt merkt, je moet het echt willen en echt voelen. En ik vind het gevoel zo belangrijk. En dat... dat, dat kan je in alles terugzien. Als je, weet je wel, in, in een liedje zingen of op een podium staan, ik bedoel, je ogen spreken, je, je lichaamstaal doet het ook. Dus ik vind mm. het zo belangrijk dat je gewoon goed, ja, jezelf kan zijn. Nou, ik ga jou nu nauwkeurig observeren in een lied wat, oh, over, wat over je dochter gaat. En volgens mij ook voor je dochter <klaar> uh, is, uh, ondertussen is Arie Storm, de, ja. de gitarist, ook binnengekomen. Leuk dat ja. je er bent. Ja. Uh, moet jij, hij gaat even een klein beetje akkoorden aanslaan, maar dan, dat willen ja. we gewoon Nee, Doe maar. maar, dat is heel Ja, ja ga maar uit. gewoon live. Moet jij ook, stem, ja. moet jij ook iets van stemtestje ja, doen? Ja, want ik zit ah, hem daar heen. Ja, ja, dat, ja, ja. Ja. ja, neem even ja. een slokje. We, we, we gaan het gewoon all the way live ja, doen vandaag. Ja, dit is heel erg live. Zo, vanuit ja, maar is best het leuk, weet je wel. En later is dit ook heel veel geld waard, hè? Zo'n zo zo opname ja. als dit. Het, de grote artiesten, dat wordt dan testing verhandeld. Ja, testing one, testing one. Dat ben ik duidelijk te verstaan. Ja, we hebben nu gelijk ook een soundje. Ja, heerlijk. Het is allemaal improviseren. Ik laat je niet alleen. Ik laat je niet alleen. Here we go. Hey. ik kijk vooruit en zie een toekomst voor me waarin wij samen zijn. Ik ben zo verliefd, het maakt me zo gelukkig. Yeah, here Zonder woorden, wij zijn nooit uitgepraat Het is alsof het lot ons heeft verbonden Elk moment dat jij hier bij me bent Dus ik laat je niet alleen, ik wil je om me heen Jij bent mijn eind Lang allemaal maakt me compleet. Nee, ik laat je nooit meer gaan. Jij bent mijn bestaan. Een met z'n tweeën mijn lief en mijn leed. Nee, ik laat je niet alleen. Hey. Ik laat je niet alleen. Hey. Het is alsof je hier al alles anders, het voelt zo gewend Wat morgen ook zal brengen, wij zijn samen één Nee, ik laat je niet, ik laat je niet, nee, ik laat je niet alleen Oh, yeah Woe! Ik laat je niet, laat je niet, laat je niet alleen ik laat je niet, laat je niet, laat je niet alleen. Oh, ik laat je niet, laat je niet, laat je niet alleen. Oh, ik laat je niet, laat je niet, laat je niet alleen. Nee, ik laat je niet alleen. Ik wil je om me heen. Jij bent mijn engel, maat me compleet. Nee, ik laat je nooit meer gaan. Jij bent mijn bestaan. Met z'n tweeën, lief en een Nee, ik laat je niet alleen, heen. Ik laat je niet alleen, heen. Nee, ik laat je niet alleen, heen. Ik laat je nooit alleen. Edcilia Romli, Arie Storm op gitaar. Wat leuk dat het allemaal gelukt is, jongens, en dat het zo goed klopt. Applaus voor jezelf. Hè? Kom zitten. Uh, Edcilia Romli zangeres met een uh, zeer breed repertoire. Ballets, mid-tempo, up-tempo-nummers, allemaal te vinden op Uit Mijn Hart. Een uh, cd, een jubileum-cd, 15 jaar Edcilia Romli. Je doet soul, je doet R&B, je doet Nederlandstalig, je doet Engelstalig. Kortom, het lijkt erop of je alles, alles wil doen. Misschien alles ja. wil doen wat je wil. Voor sommigen misschien lastig. van Wat wilt ze nou? Nou, dat, maar, ik dacht dat is ook wel eens een keer een leuke vraag. Wat wil ja, ze Ja, nou? maar <grijg> ik vind het hartstikke leuk om zoveel te willen. En ook zoveel te kunnen doen. Want ik, ik, ik ben heel blij dat, uh, dat ik de mogelijkheid wel heb... Om, om verschillende projecten te kunnen doen. En ook uh, gevraagd wordt voor verschillende projecten. En doordat je zoveelzijdig bent ook wel die verschillende projecten kan doen. En dat vind ik zo leuk. Ik, ik, ik, ik vind het ook zonde als iemand uh, veel in zich heeft... het allemaal... Zeg maar, moet beperken omdat het voor de mensen niet duidelijk is of mm -hmm. zo. Ik denk, joh, als je het allemaal in hebt, doe het gewoon. Waarom? Er zijn toch geen regels in muziek? In kunst ook niet. In kunst en zie je het ook maar zoals je het zelf wil zien, denk ik dan. Ja, dus het gaat meer in fases. De ene fase zou uh, je wat meer Engels doen, de andere fase dan ja. kies je wat meer voor Nederlands. Ah, ja. En toch merkte ik bijvoorbeeld bij ons op de redactie dat zich toch twee kampen gingen uh, <lacht> vormen. De een die vindt dat je vooral uh, de Nederlandse weg moet uh, continueren, de andere die pleiten voor het Engelstalig repertoire. En gek genoeg vonden wij ook heel makkelijk twee stemmen die uh, beide... Uh, twee mensen die jou professioneel heel goed kennen... en die beide allebei vertegenwoordigen. Die ook, uh, de een hangt meer aan jouw Nederlandse kant... <kijkt> en de ander meer aan je Engelstalige kant. Erik van Tijn oh. hebben we gesproken. Componist en schrijver van ja. onder andere Hemel en Aarde. Ja. En popkenner Leo Blokhuis, die je af en oh, toe uh, uh, begeleidt... bij uh, Engelstalig Repertoire. En Erik van Tijn die zei tegen ons... zij kan dat Engelstalige heel goed. Ze heeft ook alles in haar uitstraling. Maar wij vonden, en dat vind ik nog steeds dat ze in het Nederlands talige aparter zou kunnen zijn. En ik bedoel daarmee dat ze niet hoeft te concurreren met buitenlandse artiesten. Mm. En tegelijkertijd is ze daarmee ook nog eens heel toegankelijk. Ze heeft een waanzinnige klank en timing. En in, in het Nederlands krijgt dat toegankelijke dan ook nog eens een extra la lading. Dan komt er nog meer gevoel in. Mm. Hij, hij vindt het aparter dat jij, als jij in het uh, in Nederland, uh, of Nederlands of zingt... Het. Vind jij dat zelf eigenlijk niet? Nou ja, ook? Ik, ik, ik, als ik bijvoorbeeld veel um, in deze tijd zeg maar, optreed en omheen kijk, zie ik best wel veel mannelijke Nederlandse zangers. Uh, ik heb het daar niet over vroeger. Uh, want daar had je natuurlijk uh, heel veel uh, verschillen. Vond ik iets meer vrouwen terug. Maar nu, dan zie ik heel veel mannen. Dan denk ik, misschien uh, eh, onderscheid ik me daardoor... dat je toch dan een vrouwelijke zangeres bent. Maar vind je het vervelend, die competitie van, van, van Engelse artiesten? Of nou ja, vervelend. Artiesten. ik denk dat de het vervelender vindt misschien. Omdat ze denken, van we moeten een artiest uh, echt tussenin uh, proppen. Of zorgen dat het... Uh, ja, maar ja, ik denk dat überhaupt als je zanger of zangeres bent... Dat je, jezelf, je, moet iets, je moet iets unieks van jezelf laten zien. En, uh, en als dat... Ja je moet toch jezelf onderscheiden van de rest. Want je, je, er zijn zoveel zangers en zoveel goede zangeressen. Dat je dus gewoon... je moet je gevoel daarin volgen, maar dat kan ook wel veranderen. Ik bedoel, Mathilde Santing heeft heel lang Engelstalige ja. gedaan... is toen naar Nederlandstalige gegaan. Ja. Ik geloof dat ik haar vorige week ergens hoorde zeggen... dat ze toch weer helemaal die Engelstalige kant ja. uh, vast wil gaan houden... en daar ook wil blijven. Ja, maar, ja, maar daarom denk ik dat als, je moet gewoon doen wat je hart zegt... in die zin van je kan wel continu rekening houden met wat eh... Uh de mensen vinden of ja. willen. Maar ik denk, zodra je iets doet wat uit je hart ja, komt, dus is dan, het gewoon, dan is het toch ook gewoon, het gewoon even... onaardig on gezegd scheiden aan de platenmaatschappij. Gewoon doen wat je zelf wil. Nou, vaak is een platenmaatschappij er wel om met de artiest samen iets te maken. En niet alleen om te zorgen dat de artiest iets doet wat ze niet wil. Ik bedoel, mm. het, het, het hoort... Het is een team die je om jezelf moet verzamelen, die allemaal wel met dezelfde neus, uh, dezelfde kant ja, op kijken. Maar dan ga je ik je toch moeilijk maken, want Leo ja. Blokhuis zei tegen ons, Celia <coughs> is in haar smaak uh, een typisch kind van de jaren 80 en 90. En ik ben ooit met haar gaan zitten... en kijken naar het repertoire... Ja. dat haar 10 à 15 jaar voor zit. En daardoor weet ik dat er een te gekke... solzangeres in haar zit. Ik zou niets liever willen dan mm -hmm. dat de rest van Nederland... dat ook zou mogen horen. We hebben toen samen een lijst nummers uitgezocht. Ik heb een producer in Engeland aangeraden... met wie ze toen een prachtig de demo-nummer heeft opgenomen. Ja. Perfect mooie opname. En ze kreeg op basis van die demo... meteen een contract aangeboden. Maar dat was de zogenaamde... Northern Soul. Mm -hmm. In Engeland is dat dus energiek dansbaar ja. en uptempo. Edcilia wilde niet alleen in die hoek zitten, want dat ben ik overigens helemaal met de eens. Ze houdt van midtempo en echte ballads. Ja. En dus die samenwerking met de producer liep spaak, omdat ze niet dezelfde kant op willen. Vervolgens klapte de hele entertainmentgroep in met elkaar. Ja, elkaar Toen was ze de management kwijt, had ze andere <kwijnt> dingen aan haar hoofd. Toen is het momentum een beetje verdwenen. Ja. Maar wat mij betreft beginnen we morgen met die solplaat. Nou, het komt goed uit, want ik zou hem nog even bellen. <lacht> kan dat misschien morgen gebeuren dan? <lacht> ik zou hem nog even bellen. Dus dat komt goed uit dat ik... Uh, nou, dat is heel leuk om dit te horen. Want uh, hij is inderdaad helemaal ervan uh, dat ik dat moet doen. En ik zelf wil dat ook doen. En um, het is alleen maar mooi dat, uh, dat ik dus die twee verschillende mannen... Dit hoor zeggen. Aan je voeten heb liggen. Nou, toch <laughs> wel. Nee, maar het is, het, is, het is alleen maar mooi dat ze dat zeggen. En, en, en, ja. Maar stel, stel, mes op de keel. Want er moet een keer een mes op een keel. Jij zegt, ik kan alles maar blijven doen. Maar hij heeft voor jou die pareltjes uit de SOL naar boven. Ja, maar dat is misschien. Kijk, dit album is nu klaar. Dus we gaan nu naar het volgende project. En Juist. dat is deze SOL-project. Ja, dat dus, daarom dus... zeg ik dat ik hem zou bellen. Want dat is echt het moment. Dat ging ja. nu eigenlijk gebeuren. Ja. Want ik uh, ja, ga er weer je, mee verder. En hoe zie je dat dan in relatie met die internationale markt? Ja, weet je, dat blijft altijd wel. En uh, ja, we zijn nou eenmaal in Nederland. En uh, ja, ik hoop dat gewoon de Nederlandse uh, muziekliefhebbers. Uh, ja, mij dan ook graag Engels horen zingen of, of Nederlands maken. maar het is, het is, ik kan niet blijven rekening houden met, met de Amerikanen of de weet ik wat uh, buitenlandse muziek. Nee, want dan kunnen maar, we geen muziek meer maken. Dan kunnen wij niet. Mijn inspiratie is, zijn de Amerikaanse zangers. Ja, maar goed, ik, ik kan me wel voorstellen dat jij in Nederland ook een hele Nederlandse uh, achterban hebt. Hè, die jouw Nederlandstalige repertoire hartstikke ja. leuk vinden en koesteren. Ja. Zoals Erik van Tijn ook ja. zegt tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat jij denkt van nu wil ik die goede vette solplaat maken. Ja. En, uh... Maar dus voor iedereen wat, want de ene keer doe ik dat en de andere keer doe ik dat. En in mijn theatertours, want ik bedoel, ik toer wel eens, uh, doe ik om de twee jaar ongeveer, ja. dan uh, zing ik alles door elkaar heen. En dan heb je mensen die weer blij zijn met mijn Nederlands repertoire. En er zijn mensen die weer blij zijn dat ik eindelijk weer die Engelse ja. solnummers zing. Leo Blokhuis heeft in het uh, geniepstiekum stiekem en dat nummer, die demo laten horen aan mensen en de test gedaan. Weet jij wie dit zingt? Eh, dus aan ja, mensen ja. van ja. internationale allure. Oh ja, heeft hij dat gedaan? Ja. En die mensen waren stom verbaasd dat jij het was. En die hadden jou niet als zodanig herkend. En die waren er helemaal wild van. En die vonden het <lacht> van internationale allure. allure. Ja, ik moest ook lachen, want... Uh... Dus, uh, ja je kijkt kijk naar het raam, naar ja, wanneer die zit dat rijken. ik het was. <laughs> nee, maar, nee, maar het is naar inderdaad... wie kijk jij nu eigenlijk? Nee, ik kijk naar Rudo. Dat is... <laughs> die kent mij al jarenlang. Nee. En uh, ik moest wel lachen, want uh, zeg maar, de oude, oude, oude waar hij ook veel samen mee werkt, uh, Tony Berkt... die luisterde ook naar het liedje. En het was ook in het begin van, nee, wie is dit dan? en Het was wel leuk om te zien dat mensen dan toch denken... potverdikkie, dit, dit ben jij ook. Dus dat ja. is ook grappig om uh, dat te zien bij mensen. Dat ze denken, nou ja, dat hadden we ook niet verwacht. Terwijl voor mij is het, ja hallo, ik zing gewoon het liedje. Ik weet dat je heel erg bescheiden bent. Maar zoomt er op stiekem momenten ook nog wel eens door je hoofd... dat je, dat je die internationale carrière gaat maken? Nou, ik, denk, ik denk, nou ja, ik, ik, ik weet wel dat als ik, als ik bijvoorbeeld naar een concert kijk... bijvoorbeeld van Beyoncé of wie dan ook... dan, dan Denk potverdikke, wauw. Had ik dat ook maar eens, had ik dat? Oh, wauw, zo'n Het leeft wel. Oh, zo'n vette band op, op, op, om je heen en, en, en alles erop en eraan en helemaal alles klinkt te gek. En ja, dat, dat komt naar boven, ja. En dat is ook mogelijk misschien ooit, maar. Ik denk dat, uh, ja, dat dat een droom is of een fantasie. Wat al, of, nou, ik weet niet of het een fantasie is, maar het, het is een droompje... wat altijd wel in een achterkamertje zit en weer opengaat, die deur... als je maar naar een grote, ik van, fantastische... Kijk, uit. dan krijg ik vandaag deze ja. krant onder mijn neus. Caro Emerald is totaal ander geluid. Ook helemaal, niet, helemaal niet met jou vergelijkbaar. Maar het is toch een dame die nu in één keer in Londen... Uh, en, en ja. trouwens over de hele wereld uh, uh, uh, verschrikkelijk uh, ja. scoort... Met, met een bepaalde sound en uh, met een bepaalde... Bepaalde ja. Stem. Ja, ja, het is gewoon het juiste moment, de juiste mensen om me heen en gewoon de juiste persoon zelf. Zij is gewoon geweldig. Heb jij wel dat je dat. Uh, ja, dat je, dat je daar echt alles voor op zou geven om dat te gaan doen? Nou, want niet... ik geloof dat je daar heel veel voor moet opgeven, toch? Voor zo'n carrière. Om naar het buitenland zo ja. te gaan. Nou ja, opgeven. Het hangt er vanaf hoe je op dat moment in het leven staat. Ik denk ja, dat als je, je hoeft je kind niet op te geven nee, natuurlijk. Nee, ik bedoel, daar vind je wel een oplossing voor. Of je ze man hoeft je ook niet meteen op te geven. Nee, voor. nee, nee, ik denk het niet. Het is maar hoe je het zelf in, hoe je doet. Maar ik vind wel dat als je daarvoor wil gaan, moet je er wel voor gaan. Je kan er niet half voor gaan. Je moet er gewoon wel voor de 100% voor gaan, ja. denk ik. Maar het is met alles eigenlijk zo. Als je het goed wil doen, moet je het wel goed willen doen. Je gaat nu uh, weer zingen. Uh, Arie Storm gaat weer spelen. Ja. En je hebt gekozen voor een nummer wat eigenlijk wel tamelijk uh, gevoelig is. En ook heel, uh, heel persoonlijk. Ja. Dat je altijd bij me bent. Ja. Dat, gaat, dat, heb je, dat heb je geschreven of, of laat schrijven ja. voor, voor een vriendin van je. Ja, een drie, hele goede vriendin. Ja, drie jaar geleden. Zo'n dus vriendin die een beetje een familie uh, is eigenlijk. Die uh, mij ook kent vanaf dat ik vijf jaar oud was of ja. zo. En uh, ja, zij stieren van een hersenbloeding. En, uh, en drie jaar geleden. En... Uh, het uh, was ook een heel bijzondere vrouw. Ze was geadopteerd en uh, beide ouders, adoptieouders waren al overleden. En uh, had verder niet echt veel contact meer met de adoptiefamilie. En dus was eigenlijk een soort van, ja... Het was ook heel erg toen zij overleed. Want toen dachten we, wie, wat, wie, wie moeten we nu eigenlijk bellen? Ja. Wat moeten we nou eigenlijk doen? En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En gelukkig hebben heel veel mensen ons geholpen. Maar het was gewoon een, een, een hele bijzondere vrouw. En dat liedje, ja, dat kwam Tjeert op een gegeven moment mee. En toen dacht ik, nou ja... Ik kon het eerst niet eens horen meer, want ik moest ook een keer huilen als we het hoorden. En op een gegeven moment wilde ik het zingen. Een gezongen eerbetoon is. En toen dacht het, ik, ja, nou, Maar het blijft een bijzonder liedje en het was in november gebeurd. Dus ik had zoiets van, nou, deze maanden. En ze was een kerstkindje, jarig op 25 december. Dus deze maanden loop ik heel erg met haar rond in mijn hoofd. Ja. Dus ik dacht, nou ja, waarom ook weer niet. Zing het voor ons, deel het met ons. Ja. Edcilia Rombly. <kwijnt> Dat je altijd bij me bent met op gitaar, Arie Storm. Soms lijkt het net alsof het nooit is gebeurd, of ik je nog hoor praten. De aarde is ineens in stilte gekleurd, nu jij haar hebt verlaten. Hoewel mijn hart graag in een droom leven zou, weet ik ZANG samen waren en wij elkaar mochten beleven. Ik koester die uren de dagen en jaren die ons door het lot zijn gegeven. En dat er geen dag meer is dat ik jou niet mis, maar dat je altijd bij me bent, meer nog dan pijn dat jij hier niet meer bent, voel ik hoe mooi het was dat ik je heb gekend. Dat neemt niet weg, dat dit ondraaglijk is en ik jou vreselijk mis.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 Je altijd bij me bent. Dank je wel, Celia Rombly, Aris Storm op gitaar. Wat was dit mooi, wat heb je dat mooi gezongen? Ah, Dank je wel. Dank je. We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. We gaan eruit met een levensmotto, een lijfspreuk die je op de tegel mag zetten. Heb je al iets bedacht eigenlijk? Terwijl je in die file stond, of eh... <lacht> ik ga even zeggen dat er zometeen twee dingen na ons komt. Met het kerstreces vanuit Straatsburg en Brussel, live vanaf locatie met Margreet Rijntjes die presenteert het. Wat ga jij opschrijven het Jeetje, ik, euh, ik zeg het altijd. Ja, in het Engels moet het in het Nederlands. Nee, hoor, hoeft helemaal niet. Ja, het tot... geeft wel een indicatie van je carrière misschien. Nou ja, ik denk altijd: uh, you only live once, so live it the fullest. Zo is het. Ga dat maar opschrijven. Ja. Okay. Leuk dat je er was. Dank je wel. Uit mijn hart heette ze, oh, David. Dank je wel. Dank mevrouw Omri. Dit was aflevering 2300. Nee, nee, 2300. 993. Nee, zeg het verkeer. 2393. 2393. Excuseer. Morgen vliegen wij over Nederland met luchtfotograaf Sybe Zwart. Tot dan. Radio 1. En stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Europees voetbal op Radio 1. Morgen de Europa League. Met vanaf 7 uur flitsen van PSV Boekarest. Wordt de kop, blijft een beetje hangen. Die schiet hem drie. En vanaf half 9. Bij tweede paal met de 3 2 AZ-metallist Gart. Voorzitter, ja! Hij zit erin. Wat een schoepbaas van deze wedstrijd. Zeg. De Europa League. Morgen vanaf 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.